6 uur. Het NOS-journaal. Marian Kokkoek. Kamer wil bonussen bij banken harder aanpakken dan kabinet. Dagelijks douchen in verzorgingshuis wordt aan recht... en beperkte schade door treinbotsing in Leiden. De Tweede Kamer wil banken die hoge bonussen uitdelen... steviger aanpakken dan het kabinet dat wil... Een Kamermeerderheid steunt een plan van het CDA om banken extra belasting te laten betalen als bestuurders een bonus van meer dan 25% van het jaarsalaris krijgen. Het kabinet wil pas een belasting als een bestuurder meer dan 100% van zijn jaarsalaris krijgt. De bankenbelasting wordt ingevoerd om zoiets terug te vragen voor de staatssteun tijdens de kredietcrisis.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 Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil dat regelen... zodat het ook voor verzorgenden duidelijk is. Zij staan bij de verzorging van ouderen... nu vaak sterk onder tijdsdruk en druk van hun leidinggevende.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 Op station Leiden Centraal is even over half vier... een rijdende stoptrein op een stilstaande lege trein gebotst. De stoptrein remde niet. Daarbij is een vrouw lichtgewond geraakt. Ze is door de botsing gevallen. Het gaat om twee sprinters. De schade is beperkt gebleven. De lege trein was op weg naar Gouda. De andere trein kwam met Alphen aan de Rijn. Eind november was er ook al een treinbotsing op het station van Leiden. Toen raakten drie mensen lichtgewond.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 De Fiat heeft een bende opgerold die op grote schaal handelde in vervalste merkkleding. Drie mannen uit Klundert, Schiedam en Capella aan de IJssel zijn aangehouden. De vervalste merkartikelen werden in Nederland onder meer via Marktplaats en Tweedehands.nl aan de man gebracht. Nike deed vorig jaar november aangifte van de verkoop van vervalste merkspullen. Het onderzoek leidde naar de drie mannen. Ze lieten de namaakgoederen vermoedelijk in China maken.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 Nederland, België en Luxemburg gaan op defensiegebied vergaand samenwerken. De drie legers gaan samen trainen en op oefening. En ze gaan samen gebruik maken van elkaars vliegvelden. Minister Hille tekent morgen een overeenkomst met zijn collega's in de Binnenlux. Zo wil hij de slagkracht van het leger vergroten in tijden van bezuinigingen. Hille wil ook nauwer gaan samenwerken met andere landen, zoals Noorwegen en Denemarken. Dat moet uiteindelijk kosten besparen.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 ANWW Verkeersinformatie. De avondspits verloopt door de regen een stuk drukker dan gebruikelijk. Er staat in totaal 273 kilometer file. Dat is ruim 100 kilometer meer dan gebruikelijk. Een paar opmerkelijke files. Nog druk op de A9 Altmaar richting Diemen. 9 kilometer langzaam rijden tussen Bad Hoevendorp en knopend Holendrecht. Ook op de ring Amsterdam is het nog erg druk. De A10 door een ongeluk bij knopend Watergasmeer. Er staat 14 kilometer vanaf de Afrit en Muiden. Bij knopend Watergasmeer is de de linkerrij is ook dicht. Na 27 bij Breda richting Utrecht. Daar staat bij knooppunt Hoijpolder 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle rijstroken weer open. Werkzaamheden zorgen voor extra vertraging op de A67. turnout richting Eindhoven. Daar staat tussen de Belgische grens en Eersel 7 kilometer. En door een ongeluk nog extra vertraging op de N15 richting Europort. Daar staat tussen afrit Brille en Oostvoorne 6 kilometer.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 Goedenavond, het is bijna negen minuten over zes. Veel jonge Turkse Nederlanders mogen vanavond dineren... met koningin Beatrix en president Gül van Turkije. Zo praten we met iemand die op weg is naar het staatsbanket. Anders Breivik, de dader van de aanslagen in Noorwegen afgelopen juli... stond vandaag voor de tweede dag voor de rechter. Hij begon met het voorlezen van een verklaring. Daarna werd hij ondervraagd door de openbaar aanklager. De rechtbank staat niet toe dat zijn getuigenis wordt uitgezonden. Rolien Coton, onze correspondent, volgt het proces in Oslo. Rolien, er was vanmorgen oneenigheid hè, over het voorlezen van die verklaring. Ja, precies. Hij had een half uur gekregen om een soort mini-manifest uh, voor te lezen, dat hij zelf heeft uh, getikt. Dus de rechter die zei na een half uur, oké, okay, uh, je tijd is op, je moet stoppen. En ja, toen zag je even de paniek, uh, waarbij hij zei van ja, dat, dat kan niet, ik ben pas op de helft, uh, ik heb nog zes uh, blaadjes die ik moet voorlezen. Nou, de rechter die zei, nou, je, je moet toch stoppen, maar toen zei hij van ja, als ik, als ik dit niet mag doen, dan uh, wil ik ook niet meer meewerken de komende dagen. Nou, dat risico wilden ze eigenlijk niet. Uh, lopen. Dus ze hebben hem helemaal uh, het, het manifest laten uitlezen. En dat duurde ja een, ongeveer een uur en twintig minuten. En daarin zei hij onder andere dat, dat hij het zo weer zou doen. En hij noemde de aanslag. ...de aanslagen, de meest spectaculaire sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, en hij keert zich ja, tegen de islamisering van het Westen, tegen de linkse elite... Uh, ...waarvan hij zegt dat hij te veel immigranten hebben toegelaten. En hij ziet zichzelf als de redder van Noorwegen. En nadat hij dat er allemaal had voorgelezen, heeft hij toen wel goed meegewerkt met de aanklagers? Ja, toen ging het op een hele andere manier, want toen eh, gingen de aanklagers eh, vragen stellen en die aanklagers die proberen een beeld te krijgen van de persoon eh, Breivik en dat ging eigenlijk eh, goed omdat hij ja inderdaad eh, meewerkt en Um, goed, uh, goed antwoord geeft op die vra vragen. En er zijn twee aanklagers, een vrouw en een man. Um, en op de, vooral op die vrouw uh, reageert hij goed. Ze hebben bijna. Ja, het gaat uh, vrij informeel. Ze glimlachen zelfs naar elkaar. Uh, het opvallende is, uh, de, de mannelijke aanklager die vroeg hem ook wat. En toen klapte hij die helemaal dicht. Dus die stelt hem nu ook niet zoveel vragen meer. Maar hij, hij uh, werkt goed mee, mee. En je krijgt ook een goed beeld, vind ik, van de persoon. Ja, hoe is dat dan? Want vandaag heb je hem dan vooral gehoord, gisteren vooral gezien. Wat voor indruk heeft hij nu op jou na twee dagen? Ja, kijk, gisteren kon je eigenlijk uh, niet zoveel zeggen... omdat uh, er was echt niets aan zijn gezicht uh, af te lezen. En vandaag ja, was hij, uh, uh, vond ik, uh, zichzelf. Dus hij probeerde niet iemand anders, uh, zich niet als iemand anders voor te doen. Hij was ontspannen, hij was goed En dat gaf toch wel zeg maar, een consequent uh, beeld van hem. Een van de dingen die, die opvalt is dat hij ja, heel goed formuleert. Uh, en ik vind hem best uh, sociaal... En dat is eigenlijk het bizarre ook. Dat ja uh, hij zeg maar op een of andere manier komt hij uh, gewoon over... en dat zo iemand dan tot zoiets in staat is. Dat is onbegrijpelijk. Gisteren zagen hem heel even emotioneel worden. Hij moest even huilen. Wat was er nou precies aan de hand? Heeft hij daar vandaag iets over gezegd? Ja, daar heeft hij vandaag uh, over verteld. Dat was, dat was heel bizar natuurlijk dat hij uh, geen kick gaf... terwijl er werd beschreven hoe al, alle jongeren werden vermoord. Maar hij ging huilen bij zijn eigen filmpje... Hij heeft een filmpje gemaakt, euh, zeg maar een soort euh, manifestfilmpje. Foto's en euh, teksten met muziek erbij. Een vrij amateuristisch filmpje. Maar hij zei vandaag dat euh, ja, hij moest huilen omdat hij euh, geëmotioneerd raakte. Omdat hij euh, zeg maar in dat filmpje wordt geschetst dat Noorwegen ten onder gaat euh, vanwege islamisering. En daar raakte hij geëmotioneerd door. Hoe lang moet je nog getuigen? Hij krijgt uh, in totaal vijf dagen, dus er komen nog vier dagen met, uh, met Breivik. Um, en daarna zullen uh, er komen getuigen, verschillende getuigen. Dus onder andere slachtoffers, um, nabestaanden. En ook er wordt een hele, is er een hele grote rol weggelegd voor deskundigen, psychiaters. En dat is uh, vanwege die verwarring rondom zijn. Uh, psychische toestand. Twee uh, uh, psychologische rapporten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus ja, de psychiaters die moeten uh, duidelijkheid uh, gaan scheppen over uh, de vraag in hoeverre hij uh, uh, toerekeningsvatbaar is of niet. Vanuit Oslo, Rolien Creton. dankjewel. Dan gaan we naar Groot-Brittannië, want Groot-Brittannië levert Abu Qatada toch uit aan Jordanië. Dat is een moslimprediker die de rechterhand van Bin Laden in Europa wordt genoemd. De minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, maakt het vanmiddag bekend in het lagerhuis. Mr. Speaker, I can tell the house that today officers from the UK border agency arrested and detained Abu Qatada. Yeah. En de Britten proberen Abu Qatada al tien jaar het land uit te zetten. Correspondent Arjen van der Hoorst. Arjen, waarom willen ze zo graag van hem af? Waarom duurt dit ook al zo lang? Ja, het is niet zo'n bekende naam meer voor ons. Maar tien jaar geleden was Abu Qatada wel een bekende naam. En na de aanslagen van 9-11... Eh, prijkt hij op vele Most Wanted-lijstjes van verschillende landen. Hij eh, Zou onder meer de inspirator zijn geweest van de aanslagen van 11 september. Uh, zoals je al zei, werd ook de rechterrand van Bin Laden in Europa genoemd. Omdat hij de geestelijk leider zou zijn van een aantal terreurcellen hier. En hij was al eerder bij verstek veroordeeld in Jordanië voor betrokkenheid bij een reeks aanslagen. En geen wonder dus dat Groot-Brittannië, waar Qatada uh, al sinds de jaren negentig woont, hem het land wilde uitzetten. Of the risk he, poses to our he has a longstanding association with Al-Qaeda. He has been linked to several terrorist plots. En daarom is hij dus een groot gevaar voor de Britse nationale veiligheid, zegt die minister. Daarom probeerde ook op een volgende regering hem uit te leveren aan Jordanië. Maar ja, dat is een proces waarvan we weten dat dat niet zo soepel is verlopen. Maar wacht even Arjen, Groot-Brittannië mocht hem toch niet uitleveren van het Europees Hof voor de Mensenrechten? Dat klopt. En uh, zoals gezegd, hij was al bij verstek veroordeeld. De Britse rechter had toen ook al uh, uitlevering goedgekeurd. Maar de Europese rechters uh, maakten bezwaar. En die stelden dat mogelijk bewijs tegen Qatar dat verkregen is onder dwang van marteling. Blokkeerde vervolgens uh, die uitlevering. Nou ja, dat uh, leidde tot nieuwe onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en Jordanië. En Londen kreeg uiteindelijk een aantal garanties waarvan deze wel de belangrijkste is. One of the more significant recent developments is the change to the Jordanian constitution last autumn that includes an explicit ban on the use of torture evidence. Ja, Jordanië laat nu in de grondwet vastleggen... dat martelbewijs niet gebruikt mag worden in rechtszaken. En als Qatada dus terugkeert naar Jordanië... Ja, dan zal zijn eerdere veroordeling niet er verklaard worden. Uh, dan krijgt hij een, een proces, een eerlijk proces, zeggen de Britten. Daarom gelden de bezwaren van het Europese Hof niet meer. Daarom kunnen we hem niet uitleveren, zegt de minister. En hebben ze al een ticket geboekt voor hem? Ja, die indruk kreeg je bijna wel, want vandaag verscheen Qatar er meteen voor een speciaal immigratietribunaal. Toen zeiden de advocaten van de regering dat het enkele dagen zou zijn, liefst voor het einde van de maand, dat die uitgeleverd zou worden. Maar ja, de minister zelf, die hoorden we in het Lagerhuis later, die temperde die verwachting. There is still a potential avenue of appeal to the Special Immigration Appeals Commission Court and beyond. Ja, dat gaat waarschijnlijk dus maanden duren en niet dagen, zo zegt de minister. Alleen al omdat ook uh, Katara uh, nog de mogelijkheid heeft in beroep te gaan. Hij zit, dus weer, uh, hij zit dus weer achter de tralies, maar voorlopig is hij nog in het land. Goed. En een proces, een gebed zonder eind, zou het horen, Arjen. Ja, dat klopt. Arjen van der Horst, was dat vanuit Londen? Straks blikken we vooruit naar de halve finale van de Champions League. Bayern München ontvangt Real Madrid. Bij de ANWB zit John Soka. Het is nog een erg druk avondspits. In totaal nog 257 kilometer file. Grootsteknelpunt is de regio Amsterdam. Erg druk op de A1 naar Amsterdam. 15 kilometer tussen Barneveld en Eén Brugge. En op de A4 naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Badhoeverdorp. Er zijn drie rijstroken dicht. En er zaten file van 3 kilometer. Daar staat het ook flink vast op de A9. In beide richtingen bij knooppunt Badhoeverdorp staan files van 8 kilometer. En op de ring Amsterdam de A10. daar is nog erg druk. 15 kilometer tussen en Uimuiden, knooppunt Watergasmeer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden Bij watergasmeer is de linkerlijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Trucks, busjes, bedrijfsauto's... dat zijn letterlijk motoren van de Nederlandse economie. En die motoren draaiden de afgelopen jaren echt slecht. Zo slecht dat het 4,5 jaar lang niet lukte... een bedrijfsautorij te organiseren. De fabrikanten hadden geen geld over voor een stand daar. Nou, deze week was de comeback van de beurs... Hé hey Geert, ben jij toevallig buiten? Omdat een beurs anno 2012, als het alleen maar draait om dingen die binnen geparkeerd staan, beren saai is... Okay. is het terrein buiten de rij in Amsterdam omgetoverd tot een mini-woestijntje. Uh, uh, bij uh, offroad. road Yo, dank je. Of zullen we het een strand noemen? Nou ja, een beetje daartussenin denk ik inderdaad. Een strand met heel veel uh, bedrijfsvoertuigen. Mini Dakar. We zien inderdaad hier drie Dakar-voertuigen staan. Joost het hoofd, beursmanager. We moeten actief worden denk ik hè? Ja, we staan hier op het buitenpark. We gaan even een van deze vrachtauto's instappen. En dan gaan we even een rondje rijden. Het is een beetje spelen in de zandbak. Ja, ja, wat je zegt, we lopen nu door ongeveer 50 centimeter zand heen. En we gaan nu instappen in een voertuig. Althans een poging doen. Zo ja, dat ben ik niet gewend hoor, zo'n klim. Goedemiddag. Goedemiddag, Alex van Pol. Kan ik hier gaan zitten? Ja hoor. Ja. Een rondje om de rij. Ja, een rondje om de rij, een rondje van de zaak. Waar werkt u? Ik werk voor de MAN. De truckfabrikant? Ja. U werkt in Vianen bij de importeur? Ja. Past u wel op dat u dat uh, Volkswagen geen tik geeft? Nee, daar gaan we vooruit kijken. Ik heb het idee dat we er bijna bovenop zitten. Er zit nog een meter tussen. Dat zou je niet zeggen. Nee, blijft een vak. Het is lang geleden, 4,5 jaar, de vorige editie van de bedrijfsautoraai. Midden in de kredietcrisis heeft u het nog een keer geprobeerd. Hè? Maar dat ging niet goed. Nee, we hebben het inderdaad geprobeerd in, uh, in 2009 om, weer van, om van de grond te krijgen. En, uh, ja, dat waren hele donkere tijden. Ja. We waren eigenlijk een aantal maanden al bezig met de nieuwe beurs. Uh, tot uh, de economie volledig instortte eigenlijk. En we eind 2008 met z'n allen besloten, we gaan het niet doorgang laten vinden. Als de markt op een gegeven moment aangeeft... jongens, wij verkopen uh, op dit moment bijna niks meer. Uh, we hebben volledige vraaguitval. Er zijn segmenten geweest waar de 60, 70 procent minder werd verkocht. Dan is het op een gegeven moment niet meer te behappen voor ze. Dat was 2009. De beurs die eigenlijk al op poten stond, maar die niet doorging. Nu zitten we in 2012. Maar in de Nederlandse economie staan alles zijn, ook op rood. Ja, dit is beter op een hele goede timing. Er is wel een groot verschil. Wat je zegt is wel terecht. Het is natuurlijk een hele onzekere en moeilijke tijd. Nou is het wel zo dat na de crisis van 2009... in het goederenvervoer het een heel stuk beter is gegaan in 2010 en 2011. We verwachten een redelijk uh, stabiele markt voor de rest van het jaar. Als we kijken naar de cijfers uit het eerste kwartaal, de verkoopcijfers... de truckmarkt een procent eraf... Wat moet ik daar nou van maken? Ik denk dat het uh, redelijk crescendo doorkabbelt. Crescendo doorkabbelt? Ja, daarmee bedo bedoel ik dat, uh, dat er niet hele rare uitschieters naar boven en naar beneden zullen zijn. Maar u ja. verwacht dus dat het niet nog veel slechter zal worden? Nee, dat is niet de verwachting uh, die wij op dit moment uitspreken. Bestellen auto's plus 4,7 procent. En daarvan wordt vaak gezegd... ja, als de slager en de bakker nieuwe busjes kopen... Dat is een signaal over de stand van de Nederlandse economie. Ja, er is 2008, 2009 in de echte dieptepunten. er zijn natuurlijk een heleboel uitgestelde investeringen geweest. En ik denk veel van het MKB, veel van de, de, ook de grote partijen die heel veel busjes hebben rondrijden die zijn gelukkig weer een beetje aan het investeren. Maar dat moeten we weer niet te rooskleurig gaan schetsen, denk ik. Want het zijn ook vaak uitgestelde investeringen... omdat het in het recente verleden zo slecht ging, hè? Ja, dat is wel mijn vermoeden dat dat zo is, inderdaad. En zo'n kleine 5 is inderdaad nog niet iets... Uh, waar we met z'n allen op de banken voor moeten gaan staan. Nog niet goed genoeg? Nee. Alex, onze demo-bestuurder. Ja, zo mag ik het doen, maar ja. Hoe gaat het bij uw werkgever, de MAN? Maken ze zich daar niet ook vooral zorgen? Om de economie? Ja, iedereen maakt zich natuurlijk zorgen. En ook uh, de brandstofprijzen, uh, ja, die liegen er niet om tegenwoordig. Dus de ondernemer die, uh, die vecht om, uh, om toch uh, zijn hoofd boven water te houden. Dus ja, ook wij zitten van, nou, wat gaat het ons brengen? En wat denkt u? Het wordt een harde strijd. Ja, het wordt een zware dobber, uh, ook voor ons om uh, te overleven. Louis Dekker was bij de fabrikanten, bij de. Bij de auto, motoren, busjes, bedrijfsauto-mensen bij de bedrijfsautorij. Deze eerste dag van het staatsbezoek van de Turkse president aan Nederland. wordt afgesloten met een staatsbanket. Niet volgens Hollandse traditie om 6 uur met z'n allen aan tafel. om half acht in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Daarbij zullen ook veel Turkse Nederlanders. Nederlandse Turken aanwezig zijn. Zoals onze eigen nws collega van de redactie Buitenland, Gülsa Tin. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wil je op weg in je galo-jurk naar het banket? Ja, ik zit al die even in de auto. Dus uh, we rijden zo Amsterdam binnen. Oké, okay, niet op de fiets of met de trim? Nee, nee, want ik woon zelf in Hilversum. Dus, en ik ga natuurlijk niet de, in mijn galo-jurk in de trein zitten. Dus ik ga liever dan met de auto. Hoe kom jij naar uitnodiging? <laughs> ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben... Ik ben uh twee weken geleden gebeld of zo door een collega dat uh, iemand van Paleis Noordeinde had gebeld van, uh, dat ik was uitgenodigd voor een staatspakket en ik dacht, nou, hij maakt een grapje dus uh, toen zei hij, nee, nee ik ben bloed bloedserieus, bel, bel ze even terug dus ik belde terug en ik heb daar ook echt niet meer gevraagd van, goh uh, door wie ben ik uitgenodigd en ja dus ik denk dat ik dat daar wel merk uh, wie mij of voor wie we zijn uitgenodigd dus je hebt de uitnodiging in je tas met je paspoort je, je identificatie en ook instructies wat je wel en wat je niet mag doen ja nou ja uh, sowieso qua kleding hè de heren moeten in uh, rokkostuum... en uh, dames in uh, lange avondkleding dus doe maar. ja en maar uh, nou, wat er ook staat er staat dus op de uitnodiging dat er een begroeting is in de troonzaal... en dan word je dus aangekondigd door een ceremoniemeester die en dan, ja, dan, uh, dan wordt je voorgesteld aan de koningin en aan prins van Oranje, prinses Maxima, uh, de Turks president en zijn vrouw uh, Pieter van Vollenhoven en prinses Magritte. Enig idee wat je dan mag vragen, eventueel ook aan de president? Nee, want, want ik, ik heb toevallig gisteren iemand van de Turkse delegatie gesproken. En die zei dat dat ook allemaal heel snel gaat. En dat je, dat je eigenlijk alleen maar de kans krijgt om jezelf voor te stellen. Dus er is niet echt ruimte om, om een gesprekje of zo te voeren, heb ik begrepen. Idee, uh, heb je wel enig idee bij wie je aan tafel zit in het paleis? Nee, maar ik weet wel dat er, dat er best wel veel Turkse Nederlanders uh, uit zijn genogen die een beetje actief zijn in de media. En uh, nou, we kennen elkaar natuurlijk ook wel en, en die zeiden ook van, ah, ik ben ook uitgenodigd. Ben jij ook al? Ja, ik ben ook uitgenodigd. Dus uh, ik denk dat ik bij, bij uh, Turkse Nederlanders aan tafel zit. Wat zijn de sentimenten onder de Nederlandse Turken? Ja, nou, wat ik vandaag eigenlijk heb begrepen, ik hoor dat nu best wel veel om me heen, dat er heel veel Turkse Nederlanders niet eens wisten bijvoorbeeld dat vandaag Gül in Nederland was. Meen ik, heb Dat ik begreep, hoor. Dat, ja, dat, oh, ik wist dat helemaal niet. Hoe is hij er vandaag dan? Dus dat heb ik ook best wel veel gehoord. Dus daar schok ik wel van. Nog iets wat je niet mag eten vanavond? Of wordt alles opgediend zoals... Uh, en je hoort maar te eten wat de koningin... Uh, nee, nee, maar er staat wel bijvoorbeeld... Dat, uh, tenminste, er staat zo'n brief bij dat er dan ook wordt verzocht... Dat, uh, dat we niet te hard mogen praten in de buurt van de troonzaal. En uh, er staat ook nog eens bij... dat uh, prinses Margriet uh, schudt bij voorkeur niet de hand. Oh, kijk eens <lacht> aan. Onthouden dus, prinses Margriet. Niet de hand schudden. Wij zien, de morgen, wij zien morgen de foto's van je, Gulsa... bij de koffieautomaat. Ja, smake, dat is leuk. Oké, okay, hoi. Dan voetbal. Om kwart voor negen. Dan begint vanavond de eerste halve finale in de Champions League. Bayern München krijgt Real Madrid op bezoek. En Twan van Peperstraat, want die is voor de NOS in München. Twan, goedenavond. Lucella, Lich goedenavond. Hoe leeft de wedstrijd daar? Ja, ontzettend, ontzettend. Ja, het is hier uh, stijf uitgekocht, uh, Toen nog wel 3.500 Spanjaarden, had ik eigenlijk niet verwacht dat die nog zomaar zouden meereizen. Maar ja, alles staat op deze wedstrijd, want de finale wordt hier op 19 mei ook gespeeld, dus Bijzen wil per se die finale halen. En uh, ja, ik krijg natuurlijk aan Real een bijzondere uh, grote klijf. Ja, nee, Arjen Robben, die hoopt wel op een stunt tegen zijn oude club, hè? Uh, maar hij staat behoorlijk onder druk in Duitsland, toch? Ja, een klein beetje. Beckenbouw heeft er wel iets over gezegd. Nou ja, die zegt eigenlijk altijd wel iets. Uh, hij had dit keer wat kritiek, omdat uh, Robben in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund een, uh, een week geleden een, een penalty heeft gemist. Ook nog verantwoordelijk was voor de tegentreffers. Nou, uiteindelijk heeft Bayern het gat met Dortmund niet kunnen, kunnen uh, kleiner kunnen maken. Waardoor eigenlijk nu het kampioenschap uit beeld is geraakt. Alles is nu gezegd in deze Champions League. Maar Robben blijft wel de smaakmaker. En ook de speler die straks zo'n wedstrijd als deze kan beslissen. En, en stiekem hoopt natuurlijk ook Bayern te profiteren van het feit dat aanstaande zaterdag. Elk klassico op het programma staat. De wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona. Wordt beslissend voor het Spaans kampioenschap. En het gaat is maar vier punten daar tussen Real en Barcelona. Dus, dus ja, van, vanavond een beetje in een spagaat Real Madrid. En daar hoopt Bayern van te profiteren. Nou, en wij gaan dus op, op Robben letten. En aan de andere kant natuurlijk Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ja, absoluut. Ja, ja, Ronaldo is een wereldse vorm. Hij heeft al 41 gemaakt, alle competities bij elkaar. Uh, maar sowieso de hele voorhoede is goed, hoor. van Real Madrid, met ook Eusiel erbij. En, en Ben Zema, die ze nu vanuit alle hoeken maakt. Maar uh, het leuke is ook de voorhoede op dit moment van, van Bayern is uitstekend in vorm. Met Gomes, die er ook de ene naar de andere erin schiet. En Ribéry aan de andere kant. Dus de twee voorhoeders, die moeten het gaan doen. En dat, hopelijk uh, gaat dat goed met opleveren. Wordt dat een mooie aanvallende wedstrijd. Genieten van Twan. Twan van Peperstraat, van lukken, Gaat, gaat lukken, gaat dank je kwart van negen vanavond ook hier te beluisteren op Radio 1. Uh, Lucelle en ik wensen u een prettige dinsdagavond. Hier verder gaat niet Joost Eertmans, maar Camran Ulla. Metavond, Goedenavond. Met avondspits ga doen. Ja, ik ga het hebben over de kilometervergoeding. Joostie staat ongetwijfeld nog in de file... want die heeft vandaag zijn nieuwe boek uitgebracht. Daarom is hij hier ook niet. Uh, namens het hele team natuurlijk van harte. Maar ik ga het hebben over de kilometervergoeding. We hoorden het gisteren, die moet verhoogd worden van 19 naar 24 cent. En de SP die steunde dat ook meteen. Terwijl we uit Catshuis hoorden dat het misschien zelfs verlaagd moet worden. Ik vind in ieder geval die verhoging totale onzin, want het is uh, tijden van crisis. En als we nu gaan verhogen, ja, dan is het einde zoek. Dus dat moeten we niet doen. Het verhogen van de kilometervergoeding is onzin. Ik praat er zo over met Eddie Haket van de vakbond en econoom Hans de Geus... die een, uh, een bijzondere mening daarover heeft. U kunt erover meepraten. Bel 0800-1121. Bel 0800-1121 of hashtag WNL. Ik ben er zo, hier op Radio 1, na het half Zeven zevenjournaal.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 Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil dat regelen... zodat ook voor verzorgenden dat duidelijk is. Ze staan bij de verzorging vaak sterk onder druk van tijd en hun leidinggevende. De kans dat PIP-borstimplantaten scheuren is veel groter... dan tot nu toe werd aangenomen. Dat stellen Britse medici in een wetenschappelijk tijdschrift. Ze zeggen dat de kans op scheuren zeker 16 is, misschien zelfs nog hoger. Eerder werd uitgegaan van 2 tot 5 procent. In Nederland hebben ruim duizend vrouwen PIP-implantaten. En het IMF waarschuwt overheden om niet al te drastisch te bezuinigen. Ze moeten niet te snel overheidsuitgaven afbouwen om de economie niet te schaden. Het IMF is nogal somber over Europa, maar optimistisch over de wereldeconomie. Vooral in Amerika gaat het goed. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Er trekt een frontensysteem over en de regen die erbij hoort, die trekt naar het noordoosten weg. In Zeeland is het alweer droog geworden en daar klaart het nu ook op. De opklaringen bereiken Oost-Groningen pas rond 11 uur vanavond. Er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidenwind, windkracht 5 tot 7. En vannacht neemt de wind af naar matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 4. Morgen zijn er opklaringen. De meeste komen voor aan zee. landinwaarts ontstaan stapelwolken en in de middag groeien die uit tot stevige buien... waarbij ook onweer kan voorkomen.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 De temperatuur komt uit op een graad of 12 overdag en s'nachts rond 5 graden. ANWW, verkeersinformatie. Het is nog vrij druk. Er staat in totaal nog 203 kilometer file. Het is nog erg druk in de regio Amsterdam op de A19, Alkmaar maar Altmaar in beide richtingen staan bij knopend Bad dorp op fiets van 10 kilometer. Dat geldt ook voor de ring Amsterdam, de A10, tussen en en knopend Watergasmeer, 15 kilometer door opruimwerkzaamheden. Bij knopend Watergasmeer is de linkerijst ook dicht en dat gaat volgens waterstaat tot 9 uur vanavond duren. Op de A12 Den Haag naar Utrecht is bij Gouda een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstokken dicht en er staat inmiddels 2 kilometer file. Daardoor staat het flink vast op de A20, komende vanuit de hoek van Holland. Dan is het langzaam rijden vanaf Schiedam-Noord tot aan knopend Gouwen. over ruim 15 kilometer. En werkzaamheden zorgen voor extra vertraging op de A67... Turnhout richting Eindhoven. Daar staat tussen de Belgische grens en Eersel 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oela. Verhoging kilometervergoeding is onzin. Goedenavond, tot 7 uur is dit uw rechtse vriend voor in de auto. Wel WNL, 0800 1121. Ja, jarenlang hoorde ik helemaal niemand over de belastingvrije kilometervergoeding... Tot gisteren. Toen kwam vakbond MHP met het idee om deze vergoeding te gaan verhogen. Op dit moment staat de vergoeding op 19 cent per kilometer. Maar uit berekeningen van het MHP blijkt dat dit verhoogd moet worden naar 24 cent. En ja hoor, de SP die was er natuurlijk als de kippen bij om het plan te onderstrepen. Tegelijkertijd druppelen ook berichten uit het katshuis binnen dat het kabinet juist aan een verlaging van de onbelaste kilometervergoeding denkt. Als we de gruchten moeten geloven dan zakt het zelfs tot 13 cent per kilometer. Dat zou een straf zijn voor de hardwerkende Nederlander. U en ik, de automobilisten, moeten wat mij betreft gecompenseerd worden voor onze door onze werkgevers. Maar om de kilometervergoeding in deze crisistijden te verhogen, is een volslagen zinloos idee. Op langere termijn is dat pas echt een straf voor de hardwerkende Nederlander. Daarom zeg ik, het verhogen van de kilometervergoeding is onzin. Bel WNL nou? 0800 1121 ja, en uh, u kunt dus blijven bellen en u kunt ook twitteren. Hashtag WNL of hashtag Avondspit. En er wordt al uh, flink getwitterd. Zo zie ik Job Bierman, die is het met mij eens. Die zegt, laten de heren politici maar eerst snijden in hun eigen taaie vlees. En Bas Hendricks, die zegt, WNL, kilometer geld wordt al twaalf jaar gekort. Was meer dan 30 cent bij prijs die de helft was. En Wijnand Weerdenburg die zegt, het kan man oei, ik ben het eens. Een verkapte vergoeding, anders krijg je dus misbruik. Ik ga er ook zo over praten met Eddie Hackett. Hij is van vakbond MAP en uh, kwam met die berekening, kwam met het hele idee. En met Hans de Geus, econoom. En hij gaat vertellen wat dit nou precies voor de economie betekent. Maar u kunt ook blijven bellen. Er wordt ook al flink gebeld 0800 1121. En dat heeft ook gedaan Christian Hovius uit Katwijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik, wat mij betreft uh, moeten we de kilometervergoeding niet verhogen. Wat zegt u? Uh, daar ben ik het uh, niet mee eens. Maar niet. Uh, wij moeten bedenken dat uh, mensen die, die kilometervergoeding krijgen, die zijn voor hun werk onderweg. En die betalen ook al op dit moment exorbitante uh, hoge benzineprijs. die toch nog wat zal stijgen, waardoor hun onkostenvergoeding, of hun onkosten eigenlijk gewoon uh, ja, toenemen. Precies, maar het, dat begrijp ik. ik de die krijgen het niet. Maar juist in deze crisistijden kunnen we toch niet gaan zeggen. Ja, laten we de kilometervergoeding maar gaan verhogen. Dat is toch een bizar idee. Heel veel mensen zijn hier natuurlijk gewoon de, de dupe van. Ja. Van, uh, van deze hoge benzineprijzen. En die verdienen het geld met de auto. Oké, okay, nou uw standpunt is duidelijk. Het gaat ook om de benzineprijzen. Dankjewel meneer Hoofjes. Ik ga door naar Vera van der Boon uit Rijp. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u maar. Ja, nou, ik ben het volledig eens met de vorige spreker. Uh, ook ik rij heel veel kilometers voor mijn, uh, voor mijn uh, bedrijf en uh, vervolgens uh, kost je dat minimaal 120 euro per maand extra, omdat de dieselprijs zo hoog is. Maar de oplossing is dan en toch vervolgens... niet om de kilometervergoeding te verhogen? Ja, tuurlijk wel, want het was, het is eigenlijk een, een korting op je inkomen daardoor. Ja, maar. Toch? Dat zegt u, ik weet niet, ik, kijk, ik ken die situatie niet. Het gaat ook niet om uw precieze situatie, maar het kijk, gaat om een gemiddelde. Ja, nou, kijk, de gemiddelde uh, werknemer die voor zijn uh, bedrijf rijdt, uh, die uh, krijgt net zoveel uh, als, een, als, als zes of zeven jaar geleden, als die tien jaar geleden is. Hm. Terwijl de benzineprijzen dus de pan uitreizen. Maar dan gaat het u toch eigenlijk om de benzineprijs? Dan zegt u eigenlijk, laten we wat aan de benzineprijs doen en niet aan die kilometervergoeding. Ja, maar weet je, het ene heeft altijd te maken met het andere, hè? Je kan het niet loskoppelen van elkaar. Oké. Okay. Als je dat doet, dan, dan denk ik, dan klopt het niet. Oké. Okay. Nou, ja, je bedoel... Het, het, ja. Een helder punt. Dank u wel, Vera van der Boon. Goed. Ik ga door naar uh, vakbond MHP, Eddie Haket. Hij kwam namelijk met het uh, idee... Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft die plannen gemaakt, hè? Om de kilometervergoeding aan te passen. Waarom? Ja, nou... Nou, we hebben gewoon... Uh, we hebben een hoop leden die... Uh, nou, zoals de voorgaande sprekers hebben we een hoop leden die gewoon te maken hebben met uh, extra kosten vanwege het verbruik, uh, de brandstofprijzen met name. En uh, ja, die leggen er gewoon op toe. En uh, dat was voor ons even reden om nog eens een keertje de berekeningen door te, uh, althans in ieder geval door te rekenen. Wat is het nou, heeft dat voor een invloed op de kilometerprijs? En uh, we hebben... is dat hij nog verder stijgt, uh, vonden wij dit een reden om dat nog een keertje een beetje door te rekenen. Ja, is dat, te is dat zo dat, het, dat, uh, dat dat de reden is om het juist nu te doen? Want ik vind het juist een beetje een krankzinnig moment. Juist op het moment dat we flink moeten bezuinigen, moeten we misschien wel 9 of 10 miljard gaan bezuinigen. En dan komt u met een idee om te zeggen, weet u wat, de, uh, de kilometervergoeding moet omhoog. Een, een gekke ja, taal. Ja, maar het is natuurlijk zo, het zijn mensen die maken onkosten. Laat ik dat, die maken, die voor, de voorgaande sprekers gaven dat ook al aan. Zeker. Die hebben vaak niet de keus om, want dat hoor ik ook veel roepen als kritiek... dan moeten ze meer in het openbaar vervoer, maar die hebben vaak gewoon niet de keuze. Dus honderdduizenden werknemers die zijn gewoon aangewezen op de auto in Nederland... en zij maken onkosten. Nou, dat betekent als dat niet wordt vergoed, dat gaat gewoon van je inkomen af. Maar ik... En uh, dat is ons punt. Kijk, als maar u dat zegt, punt wat... ben ik met u eens. Hè? Kijk, als het een andere situatie was, als het nou fantastisch en floisant zou gaan met de economie... Nou. dan kan ik, dan kan ik uh, met u meegaan. Maar juist op Echt? dit moment, in deze tijden nou. van crisis... Ik heb gisteren ook aangegeven, ik ben gisteren meer geïnterviewd, uh, dat wij ook snappen dat het niet vanmorgen is gerealiseerd dit. Uh, maar zeker omdat juist de juiste geluiden in het katshuis komen om die verder te verlagen, ja, dan moet je al helemaal niet aan het verlagen beginnen. Omdat de mensen er op dit moment al toe leggen. Wij hebben doorgerekend dat gemiddeld een werknemer puur alleen al voor woon-werkverkeer zo'n 350 euro erop toe moet leggen. Maar als die inderdaad verlaagd wordt naar die 13 cent, dan moeten mensen gewoon 800 euro mee gaan uh, dragen om überhaupt hun werk te kunnen doen. Ja, dat is nu natuurlijk zag ik... de omgekeerde wereld ja. uh, wat in de landen. En daarom stelde u ook voor om, die, om de kilometervergoeding te gaan verhogen, misschien wel zelfs naar 23 of 24 uh, procent. Nu zag ik ja. vandaag een andere berekening, namelijk van de ANWB. Die hanteren al, uh, we hebben even nagebeld, en die hanteren al 30 jaar een, eenzelfde systeem. En die geven aan van... Ja. Ach, uh, misschien naar 20,8 cent. Dus misschien moet die iets verhoogd worden. Maar naar 23, 24 procent, dat is wel gek. Ja, ik heb die uh, althans, ik heb het bericht op uh, ook gezien vandaag. Mm -hmm. uh, maar wat mij opvalt is dat de ANWB er ook geen rekening bijvoorbeeld mee houdt. Uh, dat ook uit die 19 cent moet ook uh, gewoon parkeerkosten worden betaald. Nou, die zijn ook torenhoog hoog tegenwoordig. Die zijn enorm gestegen. Dus dat moet ook allemaal uit die 19 cent worden Maar dat zijn variabele kosten. Hoe kunnen we nou die kosten ook daarin meenemen? Dat is natuurlijk wel gek. Ja, maar dat is het systeem zoals het, uh, de, de politiek dat gekozen heeft in 2004. Dat parkeerkosten en zo niet meer apart vergoed mogen worden. En die moeten ook uit die 19 cent uh, gefinancierd worden. Nou, die kosten zijn ook allemaal gestegen. Dus het is erg uh, kort door de bocht om te zeggen van. Ja, auto's zijn zuiniger geworden en daarom. Uh, uh, ja, daarom hoeft hij niet omhoog. En, ja. uh, ik, dus ik heb daar wel. Wij merken gewoon aan, uh, we hebben ook voorbeelden gezien. Nou, u hoorde net die voorgaande sprekers. Ja, we... met... Hoop leden. Helder, u komt op voor uw belangen van de leden. Eddie haket van, uh, van de vakbond MAP, blijft u even hangen? Uh, ik blijf even hangen, dan, ja. uh, want Ondertussen wordt er ook uh, flink getwitterd. Er wordt onder andere gezegd... vergoeding koppelen aan brandstofprijs. De accijns dekt de kosten, hashtag WNL. Sterkte met de uitzending, want hopelijk verbetert het. Nou, at my life, ik hoop ook dat het verbetert. Wilco Jansen, die zegt... het avondspits WNL, kilometervergoeding afschaffen... en brandstofprijzen omlaag. Heeft iedereen wat aan? Tja, dat is misschien... Uh, wat idealistische tweet. Ed Edward, oneens. De kosten per kilometer zijn zwaar gestegen de laatste jaren. Enige compensatie is op zijn plaats. Zelfs dan verdient de overheid flink. En Anthony is het niet met me eens. Hij zegt, hashtag Oela, belachelijke stelling. 19 cent dekken de kosten niet meer. Dat mag wel naar 25 cent. Brandstof met 40 procent gestegen sinds 2006. Ik ga naar uh, bellen, want u kunt ook blijven bellen 0800 1121. En dan komt u misschien wel bij mij in de uitzending. U kunt ook blijven twitteren, dan lees ik uw tweets live voor. Anton van Massberg, gaat permanent. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vindt u? Nou, ik vind eigenlijk dat, uh, dat uh, de onkostenvergoeding. die voor mij niet bepaald omhoog. Ik bedoel, er zijn zat mensen in Nederland die, uh, die hun kilometers verkeer ook rijden, maar die totaal geen vergoeding krijgen omdat ze. Uh, onder een bepaalde grens wat kilometers betreft zitten. Uh, mensen die veel voor hun werk rijden zullen dat denk ik zelf op moeten lossen met de werkgever waarvoor ze dat werken. Die ziet ook dat die kosten stijgen Precies. en dan zullen ze daar maar uh, verder dat uit moeten gaan halen. Ik vind het een onredelijke regeling dat mensen die geen recht hebben op die regeling... dat straks op de andere kant uh, in een andere vorm van belasting waarschijnlijk weer recht moeten gaan breien... omdat het over, de overheid toch het geld nodig heeft op de een of andere manier. Precies, u vindt het onredelijk in deze crisistijden? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, ik, ik moet ook iedere week gewoon blijven denken. Ik moet ook gewoon een en meer rijden, naar mijn werk. En, uh, ja, ik krijg helemaal geen compensatie, dus of hij nou omhoog gaat of omlaag, dat, dat maakt er ook niet zoveel meer uit. Oké, okay, nou, een helder verhaal. Ante van Masberg, u bent het met mij ja. eens. Dank u wel. Ik ga naar Nico van de Bent uit Weert. Nico? Um, hallo, goedenavond. Goedenavond. Um, ik ben het uh, niet eens met de stelling, want ik vind dat uh, in mijn geval, en dat zal voor vele anderen zo zijn wat ik al gehoord heb, je moet toch aardig wat geld gaan betalen om uh, te mogen gaan werken. Het zijn de werkende mensen in Nederland die nu steeds eigenlijk zorgen dat de economie nog een beetje draait. Uh, en als je zonder dat je een keuze hebt veel op de weg zit voor je werkgever, uh, je mag daar ook een uh, fatsoenlijke uh, vergoeding tegenover staan. Ja. Uh, en op het ogenblik met deze prijzen ja, is dat bijna niet meer fatsoenlijk. En uh, als ik dan voor mezelf kijk, 350 tot uh, 400 euro per maand bijleggen uh, om te kunnen werken terwijl je, je je arbeidsplaats niet voor het kiezen hebt omdat uh, je werkgever mm -hmm. je van A naar B stuurt om de werkzaamheden te verrichten. Ja, dan mag het ook gecompenseerd worden, lijkt mij. Oké, okay, u vindt dat het gewoon gecompenseerd wordt. Dank u wel. Nico van der Bent uit Weert, niet eens met mij. Um, aan de telefoon is nog altijd uh, Eddy Haket, maar ook Hans de Geus. Inmiddels econoom en uh, um, de beurscommentator van RTL Z, als ik het goed heb, hè? Toch? Klopt, ja. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Verhoging, kilometervergoeding is klinklare onzin, zeg ik. Wat zeg, uh, wat zeg jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat het goed is om... Uh, ja, het klinkt een beetje... Uh, misschien, Maar om extra autogebruik te stimuleren. Dat was vandaag een interessant rapport van het IMF. Waarbij onder andere de eurocrisis als dreiging erop wordt genoemd. Maar ook de hoge olieprijs. Dus het is heel belangrijk als land om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van, uh, van olie. Die steeds maar duurder wordt. Dat is allemaal geld wat de grens overgaat. Per jaar uh, hebben we een energiebalans. Een energietekort van 11 miljard. Dus ondanks al ons gas importeren we. 11 miljard meer aan energie dan we exporteren. Ja, dat is een grote gevoeligheid en een grote kwetsbaarheid van onze economie. Dus ja, het is vervelend voor de autorijders die hier nu ook naar luisteren. Maar er zou een prikkel moeten zijn om toch ja, zo min mogelijk en zo zuinig mogelijk te rijden. Ja, dus eigenlijk uh, zegt u, er zijn andere mogelijkheden. En dit is uh, zeker geen uh, pleidooi voor duurzaam autogebruik. Nee, dat, nou ja, andere mogelijkheden. Kijk, als je ergens woont en je hebt een baan ergens, dan is dat heel lastig op dat moment. Uh, maar ja, misschien dat je bij de keuze voor een volgende baan of een volgende woonplaats toch gaat nadenken van... nou ja, als, als het allemaal wat duurder wordt, dan ga ik toch wat, daar wat dichterbij zitten. Je kan misschien met je baas afspreken dat je één of twee dagen per week thuis mag werken. Er zijn allemaal mogelijkheden. En je hoeft natuurlijk ook geen 130 te gaan rijden. Nee, want Eddie hakket van vakbond MAP... Dat is veel hoor, dat is een stuk zuiniger als je 100 rijdt of 130. Ja, dank u wel Hans de Geus. Ik, uh, Eddie Haket van de vakbond MAP, dat valt me ja. inderdaad op. U wordt vooral, als we naar de politiek kijken, gesteund door linkse partijen. Die zouden toch hier tegen moeten zijn? Dit is een aanfluiting als het gaat om duurzaamheid. Nou, als MAP zijn we politiek uh, onafhankelijk en wij zijn ook voor duurzaamheid. En ik vind het een beetje kort door de bocht om te zeggen... als u die kilometervergoeding maar verlaagt of uh, de onderkostendekkend niveau uh, kiest... Uh, uh, mensen zitten niet voor de lol in de file. Mensen zitten niet voor de lol naar hun werk uh, continu in de auto. En uh, verdienen er ook absoluut niet op. Op dit moment al niet. Uh, dus dat zuinig gebruik, dat is er nu al. Hm. En uh, ik vind ook... Nou, ik hoorde ook een spreken, ja... Um, ik moet... Uh, ik krijg ook niet, dus mag die niet omhoog. Kijk, ik zou zeggen van... Wij staan ervoor om met alle werkgevers goede afspraken te maken om gewoon een kostendekkende uh, vergoeding te krijgen. Ja. Maar natuurlijk kun je afspraken maken. Je kunt uh, als, ook als werkgever, je kan combi werken van uh, slim reizen noemen we dat tegenwoordig. Maar je kan ook combi's kiezen. En wij zijn, wij zijn net zo goed als MAP ook voor duurzaam gebruik. En we willen helder. ook het auto voor zover mogelijk willen we terugdringen. Dank u wel. Eddie Haket van vakbond MMP. dank in ieder geval dat u in de uitzending wilde komen... om uw standpunt nog eens duidelijk te maken. En uh, wie ook zijn standpunt wil duidelijk maken is Mirjam Breuren. Want die hangt aan de telefoon, die heeft 0801121 gebeld. Dat kunt u ook doen. Mevrouw Breuren? Ja? U bent het niet met me eens, hè? Nou, uh, na deze uh, heren die ik heb gehoord, misschien toch uh, lichtelijk wel. Ah. Ja? Waarom? Want uh, ik verander mijn standpunt dan een beetje. Heel goed. Uh, dat komt door mijn persoonlijke situatie, denk ik. Ja. Um, kijk, ik, ik woon achteraf. We hebben geen winkels hier. Slechte busverbinding. Mm -hmm. Sowieso vind ik de busverbinding in Nederland slecht. Ja. En duur. Ik heb vier kinderen. Die zitten op hogere scholen. Ja. Uh, eentje werkt. Ja. Precies. Uh, moet ver weg. De bus is duurder dan dat ik een auto op mijn naam laat zetten. Nog een extra auto. Maar met mijn inkomen ja is het allemaal maar ronddraaien en net eruit komen. Maar wat is dan uw dan reden dan denk... om, om nu toch uh, te zeggen... van die kilometervergoeding verhogen, dat is misschien toch een slecht idee? Wat is voor u ja, de reden? Ja, dat is misschien dan toch wel een slecht idee. Waarom? Uh, nou... Ik vind ook dat er veel te veel auto's op de weg zijn, sowieso. Ik rij zelf per dag een heel klein stukje naar mijn werk. Maar ik kan niet anders, want ik moet op tijd zijn. Okay, uh, duidelijk. Ik werk 40 uur in de week en heb vier kinderen dus en mijn u, huishouden. u bent en dus bang dat er van, straks ja, dan, nog meer auto's dan, uh, gaan komen op de snelweg? Daar bent u, u bent bang dat er straks nog meer auto's komen, waardoor er weer files ontstaan. Dus uh, u vindt dat de vergoeding moet zo blijven? Ja, dan denk ik van af te... Voor een simpele oplossing als de busverbinding uh, wat beter zou zijn en wat goedkoper. dan zou, denk ik, een heel groot deel van de Nederlandse bevolking daar dankbaar gebruik van maken. En dat zou, denk ik, toch wel een beetje een oplossing Dank zijn. Dankjewel. Dankjewel ja. voor het bellen, Mirjam Breuren vanuit Mookhoek, het prachtige plattelandsdorpje. En er wordt ook flink getwitterd: hashtag WNL wordt gebruikt en hashtag Oela ook. Kilometervergoeding wordt bepaald door de werkgever, zegt Roelof Schuring. Hoeveel belast wordt door de overheid? Je werkgever mag best meer betalen, hoor. En Rick van Amstel die zegt... hoogte-kilometervergoeding, aan hoogte, benzineprijs... tevens programma voor duurzaam rijden verplichten... Bert Schuistra schaft de vergoeding af, laat de medewerkers tanken met tankpas... en geeft de bedrijven accijnskorting of in deze. Kijk, ook creatieve ideeën ontstaan dankzij WNL, dankzij Avondspits. Jeroen Kummeling die zegt reiskostenvergoeding omlaag. Uh, mensen met veel geld hebben nieuwe zuinige auto's. De mensen met weinig geld zijn weer de klos. Hmm. En Antoine Maarten, die zegt, ga eens echt slim werken. Videoconferentie, thuis, et cetera. De olie raakt op, benzineprijs gaat echt niet meer naar beneden. Dus er ontstaan op Twitter, naast een uh, flinke discussie, ontstaan er ook allerlei nieuwe ideeën. Ik ga weer even naar Hans de Geus, econoom en beurscommentator bij RTL Z. Uh, Hans, uh, vanuit het kabinet, uh, lekker de geruchten, dat, uh, dat er plannen zijn om het te gaan verlagen naar 13 cent. Ja, dat hoor ik ook. Uh, ja, ik denk dat het een, een heel goed idee is, want we hadden net uh, hè, de, de duurzaamheid werd genoemd en uh, heel veel auto's op de weg. Nou, dat is inderdaad een probleem, maar het gaat vooral ook om ons, uiteindelijk om, om onze banen in de, in de toekomst. En als wij onze olieafhankelijkheid kunnen verlagen, dan is dat voor Nederland alleen maar goed. Dus dan uh, kunnen we met z'n allen in de toekomst meer geld verdienen. En uh, ja, het kabinet is nu natuurlijk opportunistisch en die gebruikt dit om, om extra geld mee te verdienen. Maar dit is nou toevallig een maatregel die uiteindelijk voor de economie en voor de, voor de kracht van de economie ook goed is, en ik vond mevrouw een heel goed punt maken van, ja, er zijn steeds minder lokale bussen. Ja, misschien is het een idee, een idee om een deel van dat geld weer in openbaar voer te steken. Precies, ja, er wordt ook getwitterd door Barniek, die zegt ook waarom dit, waar zijn de OV stimulerende incentives, hashtag duurzaamheid, ja, hashtag WNL. En we, hebben, we hebben het nu natuurlijk over de kilometervergoeding voor mensen met een eigen auto. Heel veel mensen hebben een leaseauto, en nou, die hm. hebben... Totaal geen prikkel om minder te denken. Sterker nog om meer te rijden. Want dan krijgen ze zegeltjes bij de, bij de Texaco en zo. Dat is natuurlijk helemaal de wereld op zijn kop. Dat ja. je beloond wordt door meer te rijden. Ook in je vrije tijd. Als je de tankpas maar veel gebruikt. Dus eigenlijk, zoals, in het begin, zoals ik aan het begin zei. Een, een verhoging. Hè? Of een verlaging is misschien wel een straf voor de hardwerkende Nederlander. Maar verhoging is dan nog veel meer als we naar langere termijn kijken. Ik denk het wel, ja. Dat heb je goed samengevat. Ja. Nou, heel uh, veel dank dat je in de uitzending wilt komen. Hans ja, de Geus, ja, ja. econoom. En inmiddels, uh, u kunt natuurlijk nog gewoon blijven bellen... naar WNL Avondspits 0800 1121. En dat doet ook Theo Even uit De Lutte. Goedenavond, meneer Even. Goedenavond. Ik zet even de auto aan de kant... en ik stond net 12 minuten te wachten... en nu reek ik weer. Het dan duidelijk. Ah. Um, ja, de, de, de, ik ben tegen de, de stelling tot zover... na alles wat ik gehoord heb. Ik ben zelf een... Uh, Zelfstandige uh, adviseur die veel met de wagen onderweg is. En uh, ik, de zelfstandig hoor ik er weinig over. Maar mm -hmm. ik heb dus snel eens een berekening gemaakt. Ik, ik doe daar drie dagen in de week. Advisering voor woonveiligheid. En ik ga dus uh, het oostelijk deel van het land door. En ik ben nu onderweg in Brabant naar Sint-Oederoorde. Ja. Uh, ik maak zo'n 400 kilometer rekenmaat per dag. En dat zou mij dan 240 uh, uh, euro schelen in de maand. Maar de econoom Hans uh, de Geus die uh, onderstreept mijn mening. Die zegt, dat maakt niet uit, want op lange termijn is het alleen maar beter voor u als hardwerkende Nederlander. Hoezo? Dat, dat gaf hij net aan. Ik haal Alex Schutter er anders even ook bij. Die belt ook in vanuit Uitbeiland. Uitspannen. Meneer Schutter, goedenavond. Goedenavond. Ja, bent u... ja, ik moet ook wel zeggen dat ik een klein beetje eens ben uh, met de econoom. Kijk, ja. ik rijd 50.000 kilometer per jaar. Ik, uh, ben, ik werk voor mezelf en ik heb daarvoor gekozen destijds. Ja. Kijk, als je nu gaat zeggen van we gaan dat ophogen met een uh, 3, 4 tot 5 cent per kilometer. En dat is allemaal leuk en aardig. En dan straks op een gegeven moment komt er een andere belastingmaatregel. En dan wordt het weer gekort. Dan gaat iedereen aan de andere kant weer lopen roepen: ja, er wordt Precies. weer gekort. Uh, Benzineprijzen zijn verder omhoog gegaan. Ja, kijk, je wordt eigenlijk uh, afgerekend per kilometer dat je rijdt. ja Dat word ik ook. Kijk, die kosten, uh, ja goed, heel vervelend. Uh, net als wat die vorige spreker zegt, je hebt dan als adviseur zijn meer kosten per kilometer. Ja, aan de andere kant zou je daar misschien wat infectiever in moeten zijn. Zou Precies. je wat moeten denken van nou, misschien dat ik in plaats van dat ik vandaag van Groningen heen en weer terug uh, duidelijk. Een hotel overnacht. Ik, en doe ik de dag daarna Groningen rondomheen uh, nog een dag in plaats van uh, om de twee weken. Ja, heel duidelijk verhaal. Alex Schutter. bent het met me eens. Dankjewel. Ik ga dan weer even terug naar uh, Theo Even. Ja, ik, uh, nou, meneer Even, ja, u hoorde uh, u net iemand anders daarover. Wat zegt u maar nou? Ja, ik, uh, ik denk daar ook weer mee. Bijvoorbeeld, ik woon in de Lutte, in het mooie Twente. En daar moet ik vertrekken. Maar ik zou ook kunnen zeggen... Uh, ik, uh, ik ga in, uh, in, in het weekend ergens anders een uh, huisje huren. En dan ben ik dichter in de buurt. Dat klopt. Maar... Uh, het, het gaat om het principe, we hebben het kwartje van de klok hebben we het ook, ook nog steeds zitten. Dus de, je blijft wel plukken, maar je moet van de andere kant ook gaan zeggen van, wat gaan we met dat geld doen. Gaan we omvormen? Uh, er was net een vrouw voor die zei van uh, het openbaar vervoer moet verbeterd worden. Nou het mag, mijn geld mag gebruikt worden om te zeggen van we gaan het openbaar vervoer verbeteren zodanig dat je uh, de auto laat staan en dat je overal uh, terecht kunt, dat je op kunt stappen. Van de ene plaats naar de andere plaats. Dan zeg ik, dan heeft het nut. Maar dit is weer blindelings, uh, uh, maar, maar doorgaan, maar doorgaan, maar verhogen. Ja. En uh, ja, ik, ik zie mezelf toch ook nog een beetje als de aandrijver van de economie. Want ik, wij brengen duidelijk een duidelijk punt, meneer. Op, maar... Even vanuit de Lutte, u zegt het helemaal uh, volgens, wat, volgens u, zegt het helemaal goed. Het gaat uiteindelijk om die, uh, die hardwerkende Nederlander. En ik ben het helaas niet met u eens. Want ik zeg eh, op lange termijn, zoals Hans de Geus mij ook ondersteunt. Op lange termijn is het veel beter om die kilometervergoeding niet te verhogen. En Hans de Geus zegt zelfs verlagen. Nou, dat zullen we de komende weken gaan zien. We zullen dan zien wat het kabinet hierover besluit. En dan even nog een laatste tweet. Erik Groen die zegt: hashtag WNL, dikke elite koets, de deur uit en allemaal aan de Prius. Nou, dat is nog een uh, laatste tweet. En, een duidelijke. Het zit erop voor WNL Avondspits. Zometeen op deze zender is het de beurt aan kunststof. Daarin is documentaire fotograaf Rob Hornstra vanavond te gast. En uh, wees u niet uh, getreurd, want WNL is er na een heerlijk voetbalavondje. Gewoon weer vannacht op Radio 1 te horen. Met uh, nog steeds wakker, met Bastia Nachtegaal en Anne de Jong. En met nu al wakker en morgenochtend natuurlijk ook vandaag de dag. Morgen op deze plek weer Joost Eertmans met een nieuwe avondspits om half zeven. Een wakkere avond. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. worden. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. De halve finale bij een München-Real Madrid. De goal, er ons En de gold. De Champions League. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Soms leven je een leven langs elkaar heen. Totdat je elkaar vindt.